12 uur. De Radio 1 sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. De stichting die Richard Krajicek oprichtte na de winnen van Wimbledon bestaat 15 jaar. En de ministers van Financiën van de Eurolanden komen vanmiddag bijeen. Straks horen we wat er precies op de agenda staat. Eerst het nieuws met Jan van der Putten. De Russische minister voor Rampenbestrijding erkent dat de inwoners van de regio Krasnodar aan de Zwarte Zee niet voldoende gewaarschuwd zijn voor de overstromingen. De regering heeft een onderzoek aangekondigd, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. Er is in ieder geval een strafrechtelijk onderzoek begonnen, uh, inderdaad, naar mogelijke nalatigheid. En die nalatigheid stunt dan vooral in het feit dat. Uh, uh, dat er A niet op tijd is gewaarschuwd. Uh, dat de mensen eigenlijk niet wisten uh, dat er een, een enorme ramp zat aan te komen. Uh, en B dat uh, ook geen, uh, geen duidelijk plan bestond uh, wat er uh, moest gebeuren in het geval dat die ramp daadwerkelijk plaatsvond. Bij de overstromingen zijn meer dan 170 mensen om het leven gekomen. Van tienduizenden mensen zijn de huizen verwoest of zwaar beschadigd. De omgeving van Krasnoordaar kreeg zaterdag te maken met uitzonderlijk zware regenval. Op één dag viel net zoveel regen als normaal in een maand. De Duitse autobouwer BMW bevestigt dat er met Netcar in Born... wordt onderhandeld over de productie van minis. BMW wil de productiecapaciteit voor de mini vergroten... en zoekt daarvoor een locatie buiten de hoofdvestiging in Oxford. Vorige week werd al gemeld dat er gesprekken waren... tussen BMW, Netcar en het Eindhovense bedrijf VDL. VDL wil de autofabriek in Born overnemen... maar alleen er zeker is van BMW als, als ze zeker zijn van BMW als belangrijkste klant... De BNW maakte vandaag ook bekend dat het 315 miljoen euro investeert... in de productie van de mini in Groot-Brittannië... als onderdeel van een wereldwijde groeistrategie voor het merk. Marco Kroon wordt compagniescommandant in Oorschot. Vanaf donderdag geeft hij leiding aan 200 militairen... van het 17e Panzerinfanteriebataljon. Kroon draagt de militaire Willemsorde voor zijn heldenmoed in Afghanistan. Hij was eerder commandant bij het Korps Commando Troepen. Kroon kwam in opspraak omdat hij werd verdacht van cocaïnebezit. Daarvan is hij vrijgesproken. Kroon is wel veroordeeld voor handel in stroomstootwapens. Die veroordeling is voor Defensie geen belemmering om Kroon opnieuw te bevorderen. De advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops. Hij is natuurlijk door Defensie altijd goed behandeld. Kijk, Defensie heeft nooit het vertrouwen in hem verloren. Hij is ook tijdens de vervolging gewoon uh, aan het werk gebleven bij Defensie. Maar dit is natuurlijk toch, ik zou gaan zeggen, aan zich de kroon op uh, het werk van Marco Kroon. Een man uit Weert die wordt verdacht van het wurgen van zijn vriendin... is vrijgesproken omdat ze een dossier zoek is. De zaak tegen de man van 24 kwam vrijdag voor de rechter. Maar het dossier over de zaak ontbrak. En de rechtbank in Roermond had de benodigde stukken... naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Maar daar zijn ze volgens de OM nooit aangekomen. De rechtbank sprak de man vervolgens vrij... wegens het ontbreken van bewijsmateriaal. De man wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Hij zou zijn vriendin begin dit jaar met een sjaal hebben geprobeerd te wurgen. De OM is in hoger beroep gegaan tegen die vrijspraak. Dan het weer nog bewolkt in het binnenland enkele buien. Tussendoor ook wat zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen eerst zon, later buien. Wat minder wind en dezelfde temperaturen. En ook namorgen wisselvallig en nog wat frisser. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op d'Huez was? Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Touren. Ga naar facebook.com/opel Nederland en min. Dit is de Radio 1 Sport de minister van Financiën van de Eurolanden landen die komen vanmiddag bijeen. Wat hen te doen staat, bespreken we straks met de econoom Zweden van Wijnbergen. En met Richard Krajacek praten we over Wimbledon... en over zijn foundation die vandaag 15 jaar bestaat. Richard, goedemiddag. Genoten gisteren van de finale? Ja, was een wedstrijd, Heel mooi om mee te maken. Straks praten we uitgebreid verder met Richard Krajacek. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Gio Lippens bij de tijdrit in de Tour. Is Lieuwe westra al binnen? Liebe Westra is al binnen en heeft de snelste tijd van allemaal genoteerd. Want op dat tweede tussenpunt, daar deed hij het iets minder op 31,5 kilometer. Verloor hij zelfs 10 seconden op Gustave Larsson, zijn ploeggenoot. Maar aan de finish is hij weer 10 seconden sneller dan Gustave Larsson. En als ik zo kijk naar de top van het klassement... dan denk ik van waarom hebben die Nederlandse ploegen zo'n zo matige eerste tourweek gereden. Van Cancelij, twee man eh, bovenaan. Westra en Larsson, daarachter Luis Leon Sanchez van Rabobank. En dan Patrick Kretsch, de Duitser van... ...van Argo Shimano. De, vier, nee, of de drie Nederlandse ploegen op de eerste vier plekken dus in het klassement. Maar de tijdrit is nog jong. Er komen nog veel goede renners komen er in actie. Larsson dus tweede, Sanchez derde, Gretsch vierde, uh, Anthony Roux vijfde. Dan lopen zo langzamerhand de verschillen op. We hebben al veel Nederlanders binnen, hoor. Tom Velers, Albert Timmer, Sebastian Langeveld... ...Bram in Kastenkroon. Kroon, Roy Curvers, Kenny van Hummel. Zij doen allemaal niet mee voor dat klassement. Maar Liebe Westra dus wel. En ik vergelijk zijn tijd ook maar even met de tijd van een erkend tijd uit Engeland, David Miller. Die is inmiddels door dat eerste tussenpunt heen gekomen. 19 seconden langzamer daar dan lieve Westra. Dus het ziet er naar uit dat Westra voorlopig nog wel eventjes... die eerste plaats kan vasthouden. Zojuist over de finish gekomen. Nu al bij onze man, daaraan de finish, Joris van den Berg. Het was lastig. Ja, heel lastig. Dus uh, ja, geen meter vlak. En uh, ja, dat is gewoon afzien. Maar uh, ja, ik denk dat... Uh... Met ogen op alles wat er nog komt. En de tweede tijdrit en de Olympische Spelen. Ik denk dat het laatste stuk was wel goed was. Dus, uh, ja, ja want je begon sterk. Als we de tijden moeten geloven, dan is het iets minder het tweede stuk. En het slot moet heel goed zijn geweest. Maar hoe ging het werkelijk? Ja, dat klopt zo ook wel een beetje. Het begin was uh, voor mijn gevoel was gewoon niet goed. Uh, ja, het draaide gewoon niet. Er zat geen macht achter. Maar uh, toen ik over de helft was, uh, ja, toen kon ik echt uh, die klimmen zeg maar, opsnokken. En uh, ja, dan maak je heel veel tijd goed. Dit was voor jou, natuurlijk, met name de eerste echte test met het oog op wat drie weken moet gaan gebeuren. Hè? Ja, daarom dus. Uh, ja, het maakt niet uit wat voor uitslag het wordt. Uh, het gevoel, stuk was goed en uh, met het oog op Olympische Spelen is dit uh, heel positief. En misschien wel met het oog op nog wat hier gaat komen in de ronde van Frankrijk. Mooie heuvelrit of zo? Ja, daarom dus. Uh, ik ben gewoon. Uh, nou, de eerste week is toch een beetje afwacht. Ik ben uh, drie keer uh, hard tegen een vlakte gegaan en. Uh, ja, dat doet toch wel wat met het lichaam. Uh, ik denk dat de andere Nederlanders dat ook wel zeggen. En, uh, ja, dat uh, moet je gewoon afwachten hoe je daar uh, uitkomt. Maar uh, ja, ik denk ik een redelijke tijdrit zou rijden. Dus uh, dat is goed. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1. Vanochtend is de marine begonnen met de zoektocht... naar het 17e-eeuwse admiraalschip De Walgeren op de zeebodem voor Vlissingen. Het onderzoek is het resultaat van een samenwerking... tussen verschillende organisaties, waaronder de provincie Zeeland... en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De marine bracht ze allemaal bij elkaar... en voert nu die zoektocht onder water uit. Luitenant Terzee, Leo van der Meer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat voor een schip geweest, dat admiraalschip De dat is een Voor de Zeeuwse admiraliteit is dat een belangrijk schip geweest. Er hebben... Diverse zeeslagen zijn daarmee gevoerd. De, de Tocht naar Chatham, niet te vergeten. De tweedaagse zeeslag van 1666. De vierdaagse zeeslag van 1666. De derde Engelse oorlog. De slag bij Soloby. De tweede zeeslagen bij Schoneveld. De slag bij Kijkduin. En daar hebben allemaal... Uh, voornamelijk de geslacht Evensen heeft daarop uh, gevaren. luitenant admiraal Cornelis Evertsen was een van de eerste die daarop voer. Oké, okay, dus heel veel grote zeeslagen meegedaan. En ja. uiteindelijk voor de kust van Vlissingen gezonken. Ja, dat was... Uh, Waarschijnlijk te veel wind, te veel zeil, dat zijn de geschiedkundigen geschiedenis het nog niet helemaal over eens. Maar ja. in ieder geval hij is op het havenhoofd gevaren en ja, daar is hij gezonken. Wat, wat hoopt u nog terug te vinden? We hopen in ieder geval nog fragmenten van het schip te kunnen identificeren, zodat we kunnen aantonen dat daar de Walcheren ligt. Maar fragmenten, dat klinkt alsof een paar stukjes hout. Uh, nou, we, er, zijn, uh, er zijn al balken gevonden uh, die momenteel worden onderzocht. En uh, mogelijk dat er nog onder het zand uh, nog andere zaken zitten. Of die misschien boven water steken. Uh, maar we hopen daar in ieder geval uh, bewijs te vinden dat daar de walgen ligt. Ja, want als ik het goed begrijp, uh, het, het wrak is al een, is opgeblazen. Het is, uh, met buskruit hebben ze het uh, opgeblazen omdat het het havenhoofd uh, blokkeerde. Ja, oké. Okay, dus u hoopt nu nog wat, inderdaad, wat, wat restjes te vinden dan? Wij hopen nog in ieder geval wat resten te kunnen identificeren. En hoe, hoe gaat u daar naar zoeken? Uh, de, de duik- en demonteergroep van de Defensie Duikgroep is momenteel met de huidige uit Hydra uh, een, uh, voor de kust van Vlissingen bezig. En uh, in eerste instantie gaan we dan met onze onderwaterrobot, de Remus, gaan we het uh, beoogde zoekgebied uh, afzoeken. Ja. Die wordt daarvoor geprogrammeerd en die zoekt zelfstandig, zoekt die daar de zeebodem op af. En die, uh, geeft, die meldt een aantal contacten terug naar de, naar de Hydra. En aan de hand van die uh, contacten, de meest veelbelovende uh, contacten worden dan geïdentificeerd en daar gaan de duikers uh, zoeken. En, en wanneer hoopt de Remus wat te vinden? Dat, uh, ik heb begrepen dat er al een balk is gevonden. Ja. Uh, waar mogelijk uh, een, een, een stukje van afgehaald gaat worden. En, uh, dus uh, we hebben in ieder geval iets uh, al boven water. Waarover ik zeg: Nou, dat is veel veelbelovend. Goed, nou, en dan hoopt u nog meer te vinden. begrijp ik? We hopen nog meer te vinden, ja. Succes ermee. Dank u wel, Luitenant ter Zee, Le Leo van der Meer. Hartelijk dank. Radio 1. Sportzomer Tweets. Met uh, Luc Ikink die de sporttweets voor ons bijhoudt. Uh, uh, Luc, vorige week zeiden we: Wimbledon is niet echt een Twitter-onderwerp. Nee, dat klopt. Dat maar we hebben hier wel Richard Krajcek, die zelf ook op Twitter actief is. Ja. Weet jij, dus? uh, Richard, waarom Twitter niet echt het doet onder tennissers? Nou, onder tennis is sorry dat ik onder is wel, hoor, volgens maar mij. Niet, Alleen, niet bij Felix en zo doen niet echt mee lijkt het wel. Mm, nou, bij Grand Slams is het nog wel uh, redelijk wordt er van mij wel wat heen en weer getwitterd en ik moet zeggen de uh, ik heb Franse Open uh, gevolgd. Uh, want ik heb echt een oude telefoon nog. Maar er zit wel Twitter op. Dus ik kan geen één uitslag vinden. Maar dan via Twitter uh, wordt het dan wel, wel mooi bijgehouden. En, uh, en Wilm houdt ook bij. Als je wedstrijd denkt van na, nou, belangrijke wedstrijden. Dan zegt ze ja, nou, ze nu 2, 2, 3, 2, etcetera. Dan kan ik het een beetje bijhouden. Maar ja, uh, Twitter is wel een interessant medium, moet ik zeggen. Dan, uh, um, ja, so, je moet wel wat te melden hebben. Ja. Dus uh, ik, ik, ik vind het wel lastig. Okay. Ik ga beginnen met Johan Krijf. Is hij ook op Twitter? Nou ja, zelf nou, niet natuurlijk. Nee. Nee, maar hij je... kan <laughs> nee, niet doen. <laughs> nee, natuurlijk niet. In het verleden stond uh, die man bekend op zijn briljante voetbal. Een geniale trainerschap. En voor de jongere generatie is het vooral zijn alter ego Dr. Moppen die bekend is. Johan Cruijff <laughs> schrijft namelijk in zijn column in de Telegraaf... dat hij de benoeming van Louis van Gaal wel allemaal wat snel vond gaan. Quote, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat het voor het Nederlandse voetbal essentiële beslissingen heel snel genomen zijn. Einde quote. Zo van Stapelen zegt op Twitter... ik weet dat hij ooit, lang geleden, leuk tegen een bal kon trappen... maar eigenlijk ken ik hem alleen als klaagmuur. En het GD tweet... Wanneer stopt Nederland nou eens met het serieus nemen van deze man? Wat een vreselijke aandachtstrekker is dat. maak goed dat tweet... Kan Kruijf niet een keertje gewoon zijn mond houden? Hashtag Sir Piet, hashtag altijd wat de Zaneke. En Fabian Wolf maakt zich een beetje zorgen. Hij tweet... Het wachten is op het moment dat Johan Kruijf ook commentaar heeft op mijn ontbijtkeuze. Duane van Diest is het echt helemaal zat. Via het Duane VD vraagt hij... Is er een app waarmee je uitspraken van Kruijf op het internet en bij andere media kunt filteren? Geen idee of die er is. Ik ga zo meteen wel eens zoeken in de App Store. En dan zoek ik bijvoorbeeld op Kruif-app. De Crap bijvoorbeeld. Goed. Een nieuwe Bram, daar is tanking naar op zoek. De wielrenner kreeg afgelopen dagen nogal wat klappen te verwerken, valpartijen en zo. En is blij dat de etappe van gisteren in ieder geval in een etappe vol met inzet was. Op Ed Bram tanking tweet hij... Onze klimmers hebben alles gegeven en zijn strijdend ten onder gegaan. Nu twee dagen herstellen en hopen dat er een nieuwe Bram aan de start staat. Ja, morgen is dan een rustdag, hè? vandaag een tijdrit. En dat is dan eigenlijk ook meteen het mooie van zo'n mislukt klassement. Dan hoef je in die tijdrit gewoon niet zo hard te fietsen. Behalve Leo Westra natuurlijk, want die is Nederlands kampioen op dat onderdeel. En meneer die twittert rond 6 uur... Uur vanmorgen al dat hij naar de start toe gaat om het parcours te verkennen. Uitslover. <coughs> Johnny Hoogland is gewoon een tikje moe. Hij is en... al binnen hoor. Ja, dat weet ik. Ja, Hij doet goed, hè, ook. Heel ja, goed. Hij staat bovenaan. Het, lop het loont meteen goed. Ja. Johnny Hoogland is een beetje moe en kan de rust de komende dagen goed gebruiken. Op Leeuw geniet hij van een heerlijk bakje vla met aardbeidjes. Goed, over genieten gesproken. Weet je wie er ook aan het genieten is? Van een echte... Een... Een heerlijke vakantie. Gregory van de Wiel. Haha, ja, van de Wiel. Ja, hij is, weer. is hij nog steeds een vakantie? Ja, joh, die gaat op het motto nooit meer naar huis. Twitter te verdedigen al wekenlang. kekken vakantie kiekjes. Greg is in Miami en vermaakt zich daar echt kostelijk. We gaan even wat foto's doornemen. Je vindt ze ook op de webcam radio1.nl. Gregory die houdt van stappen en lekker gek doen met de tong zo creesje uit de mond en zo. In plaats van die foto'tjes daarvan. En na het stappen is er niets boemlauw chiller dan genieten op het dek van een jacht in de oceaan. Nou, uiteraard kan de boog niet altijd ontspannen zijn. En dus houden Gregory en zijn vrienden de conditie op peil in dat gym. En het bewijs vind je in de vorm van een fotootje op zijn Twitter. Hebben we hem daar al? Ja hoor, zeker. En daarna is het ook even bijkomen op de boot natuurlijk in het zonnetje. Lekker heerlijk genieten. Maar bovenal genieten, genieten samen met zijn matties van de ondergaande zon. En als je die foto's zo ziet, hè, twee van de jongens naast elkaar... dan vraag je je af, waar zullen zij het dan over hebben? Nieuw bondscoach, toekomstdromen... Het leven, tatoeages, wie zou het zeggen. Ze kunnen het overal wel over hebben. Straks rond half vijf zijn er nieuwe tweets. Meepraten, dat kan, via hashtag R1 sportzomer Ik ga nog even naar deze muziek luisteren. Graag. Dankjewel, Luc. Mooi aan op de vakantie van Gregory van der Wiel met Bianco. Yeah, yeah. Wimbledon is voorbij. Serena Williams en Roger Federer wonnen hun vijfde en zevende titel. 16 jaar geleden zette Richard Krajcek een unieke prestatie neer... door als enige Nederlander ooit het toernooi te winnen. Een van de gevolgen van die overwinning was de Richard Krajcek Foundation. En die foundation viert vandaag zijn vijftiende verjaardag. Richard, welkom, hartelijk welkom. Dankjewel. En hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. We beginnen maar even met een vraag die is overgebleven uit het vorige uur. Hanni Palme was toen te gast en die mocht haar hoogtepunt uit de Nederlandse sportgeschiedenis uh, uh, laten horen. Dat was jouw overwinning op Wimbledon. Ze had nog een vraag. Zij vroeg, wat doe je de dag nadat je zo'n toernooi hebt gewonnen? Uh, nou, de volgende ochtend uh, dan, uh, ja, dan heb je een soort een extra persconferentie als het ware. Dus dan allemaal pers verzamelen zich bij mijn hotel en dan ja, ik, we gaan samen vragen stellen en dan neem je wat foto's. Ik was toen al samen met Daphne, was toen mijn vriendin nog, nog niet mijn vrouw ja. En uh, neem je wat uh, foto's en toen ben ik uh, uh, op vakantie gegaan. Ja, dezelfde dag, één dag nadat je hebt gewonnen. En slaap je die nacht trouwens of zit je dan zo vol met adrenaline? En... Nou, je slaapt wel, maar niet, niet heel lang volgens mij. Het nee. ja, was ook vrij late uh, avond uh, omdat je hebt dat diner. Of bal noemen ze, maar het is gewoon een diner. En uh, ja, dus denk ik dat het uurtje of... Uh, ja, ik weet niet, twaalf voordat je terug bent in je kamer. en dan oh, dat is heel je, Ja, maar voordat je dan kalmeert, zou ik maar zeggen, om echt in slaap te vallen. En, uh, want je krijgt zo'n kleine replica van die beker, die mag je dan meenemen, die heb ik ook thuis. En ja, da daar kijk je, die staat dan echt in je kamer en dan kijk je toch een paar keer. Ja, waarom zou je gaan slapen als die er staat? heb <lacht> ja. nog uren naar gekeken. Ja. Gisteren dus uh, de zevende keer dat Vederer won. Uh, je was erbij, hoe heb je het beleefd? Ja, het was heel speciaal. Ik, uh, ik, ik heb de afgelopen twee weken heb ik commentaar gegeven voor BBC Radio. En uh, ja, dan zit je echt op het Centre uh, te kijken. Ik deed één wedstrijd per dag dus, en ook die wedstrijd. En ja, het was zo'n grote uh, um, uh, dag, uh, occasion. Ik uh, weet niet of het Nederlands woord precies voor is, maar happening. Dat... Gebeurtenis, ja. Ja, gebeurtenis, dankjewel. Uh, dat uh, voor de wedstrijd uh, komt die producer naar me toe en uh, die producent, en die zegt tegen mij van. Ja, begrijp als jouw mede-commentatoren. Want ik, ik analyseer eigenlijk. En iemand naast me zit voor het langslijn, bekkend over, cross dit en dan slaat een winnaar daar. Dat doet iemand anders. Hij zegt nou dat die persoon een beetje zenuchter wordt en wat fouten maakt. Want dit is het grootste moment. Misschien wel ooit in de Britse sportgeschiedenis. Maar zeker sinds 1966, sinds het WK. Dus ja. Omdat dat, Murray in de, in de finale stond. Voor Engeland was, dit, was dat zo fantastisch groot. En dat. Uh, Um, ja, dat is wel mooi. Ze, zijn heel, ze kunnen heel negatief zijn. Uh, en dan heb ik ook mooie discussies gehad. En we uh, gelachen op de air. Ik zei: Van nou, ik blijf wat langer in Engeland. Ik ga jullie leren positief te zijn. Je moet de Murray waarderen. Maar langzaam werd het natuurlijk heel positief. En dan slaan ze natuurlijk weer door naar de andere kant. Maar uh, ik was anderhalf uur voor de wedstrijd. Zat, stond ik op Cent Ik deed ik een paar interviews. En er waren misschien 500 mensen pas binnen. Maar de sfeer. Toen al. De, de, de, de, je voelde het gewoon. Het was ongelooflijk. Het was ja. zo mooi. En het was ook zo mooi dat Murray die eerste set wint. Want ja, het zou zomaar kunnen dat, dat Vedere ongelooflijk begint. En dat het afloopt met een sisser en dat het geen wedstrijd is. Maar, zeg maar zeker de eerste twee sets was het super spannend. Dus het publiek werd zo getrakteerd op iets moois. Ja. En dat da da da was misschien nog wel mijn grootste angst. Ik denk van, oh jee, dadelijk wordt het een, een slagpartij. Wat alleen maar zou gebeuren als Murray te zenuwachtig zou zijn. Niet omdat Federer zoveel beter is dan Murray. Maar gelukkig, Murray die was ongelooflijk gefocust. En het was daardoor een, een ongelooflijk boeiende spektakel. Voelde je de sfeer in het stadion? Toen ik dus anderhalf uur van tevoren wel. Daarna zit je toch achter glas. Dus je maakt wel veel mee. Maar uh, het is toch anders, weet je wel. Dat, uh, ook al zit ik, ik zat echt uh, drie meter van, nou, vijf meter van de baan, zou ik maar zeggen. En mij het is achter glas. Anders. Ja. Want je zei net, je hebt uh, de dramatische speech van Murray, heb je niet gezien. Hè? Ja, Toen was je al weg. Nee, nee, want ik moest eigenlijk om zes uur weg. En van die wedstrijd was voor mij pas kwart over zes klaar of zo. Dus de wedstrijd is voorbij. Nog even snel één, uh, uh, even twee, drie minuten: snel mijn mening van de wedstrijd. En toen ben ik weggesprint, zat in de auto. En, en toen later, uh, op Twitter, zat <laughs> ik even te kijken uh, wat is het enige medium wat ik kan krijgen op deze, deze oude dramatische telefoon. Kopen ze een nieuwe? <laughs> ja, nee, maar ik hou van lange batterijleven okay. En uh, die oude telefoons zijn daar wel goed in. En die nieuwe telefoons, uh, als je drie keer uh, een foto bekijkt, dan is die al leeg. en al leeg. Uh, Dus daarom... Uh, maar daar zag ik dus dat Murray dus... Uh, ja. Voor wie was je? Um, nou, ik, op zich allebei. Hè. Natuurlijk Federer komt volgens mij aan het ABM-toernooi. Dus dat is speciaal dat hij natuurlijk nummer één is. En, dat die... en ook goed maar... voor het toernooi dat hij won. Ja, maar afgelopen jaar was hij nummer 3 of zelfs nummer 4. En Federer is de ranking ontstegen, zou ik maar zeggen. Hij ja, ja. heeft al zoveel gewonnen. Maakt niet meer maar uit. Maar ik had zoiets daar... Ik dacht van, goh, wat lijkt me dat mooi om dat mee te maken. Dat een Engelsman win ja, ja. Wilde winnen wint ja. zo lang dat ik daarbij ben. Dat moet ik zeggen. ja. Ik zie van, ja. En, en ik had hem ook gegund, want die Murray wordt zo onheus bejegend, zou ik maar zeggen, in dat Engeland land. En, en, en ze hebben bijvoorbeeld toen hij kwartfinale Franse Open verloor... had hij ook nog last van zijn rug. Toen hebben ze een onderzoek gedaan en vroegen ze van... is Murray Schots of Engels? En toen zei 52 procent, uh, of uh, 54 procent, zei hij is Schots. En toen hij van Ferrer in de kwartfinale won op Wimbledon... toen zei 92 procent van de mensen dat hij Engels is. <lacht> <lacht> is dus dus uh, zo zwaar heeft hij daar, zou ik maar zeggen. Uh. Weet je, maar zo, ja, nu niet meer uh, natuurlijk. Hij is nu de held. Ja, ja ik weet niet. Ik zou zeggen van wel. Want het is een heldhaftige wedstrijd heeft gespeeld. Helaas niet gewonnen. De helft van maar niet ze, kunnen huilen, wel, ze zijn wel hard daar in dat Engeland. Dat, uh... ja, ja. Harder dan wij, want als het Nederlands zelf dat hier ja. slecht doet, worden ze ook afgemaakt. De Nederlandse wielrenner doet niet goed, die worden ook afgemaakt. Ja, nou, maar anders. Ik weet niet. Het is toch. Ik vind dat Nederlandse journalisten zich. zich met op een paar uitzonderingen na toch altijd wel op feiten baseren... en okay. een soort van analyse maken waarom ze het niet vinden. En, en Engelse pers, die, ja, die is gewoon in die, die haalt zijn moeder erbij dat het allemaal door haar komt. En ik denk van ja, dat het haar fout is als hij dan verliest of zo. Weet je. Ik denk van, <laughs> god, er wordt zoveel bijgehaald. Doe eens normaal. Ze schaamteloos, zijn ze in Engeland. Ja, ja. Um, ben je ook aan het werk voor je toernooi daar? Ben je bezig om tennis te benaderen? Um, nou ja, we hebben Federer En uh, dat is wederom behoorlijk hap uit het budget. Dus er, er zijn nog wel een paar spelers waar we mee spreken. Maar het is niet zo dat ik een lijst van uh, tien, uh, tien namen zo van nou, die team wil ik er nog bij hebben. Dus er gaan nog wel wat spelers bij komen. Maar dat doe je vooral in de eerste week. Want dan zijn alle spelers en alle managers er. En de tweede week heb ik daar oude mannen dubbel gespeeld. Oké. Okay. Uh, je kijkt er <laughs> je een beetje. Nou, ja, ja, ja, <laughs> nou, ik zeg het al, beter, hoor. ze noemen het uh, Legends. Dus dat klinkt beter, <laughs> ja, Legends niet, Double. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar dat, als mensen kijken, we dan altijd een beetje zo wazig gaan. Wat bedoel je ermee? Ik zeg oude mannen dubbel. Dan weet je precies wat ik bedoel. <laughs> keek en even uh, en snapte. ik deed dus dat commentaar. Dus dat was, was eigenlijk de reden waarom ik daar ja. de tweede week was. Maar ja, ik heb uh, toch wel historisch iets meegemaakt. En uh, bijna gelijk gekregen. Want de eerste maandag zei ik... Ook een beetje omdat het me irriteerde hoe negatief de Engels waren. Murray gaat Wimmelden winnen. Ja, ja. En ja. ik werd gewoon uitgelachen. En ik, ik zei echt zo: van nou, jullie gaan je nog excuseren op zondagmiddag. Nou ja, bijna, weet je, wel, set, bijna wint hij die tweede set. Dus dat was wel, uh, ja. was wil, wel wil je geweest. Murray voor ABN Amro te doen? Ja, ik zou hem wel graag willen hebben. Dus, uh, moet, uh, maar ja, ik denk dat de prijs een beetje omhoog gaat <lacht> ja, <was er>, uh, <lacht> Maar dat heeft hij mede aan jou te danken, <lacht> omdat jij hem gesteund <lacht> hebt. Even naar de Crycheck Foundation. Die is ontstaan na jouw overwinningen. Hoe is dat ja. ontstaan? Uh, toen ik uh, uh, Wimelden won, toen... Uh wil de gemeente Den Haag me huldigen door rond te koets of iets dergelijks? We nou, hou ook niet zo van. Ik echt niet, houd niet, houd niet van mensen. Ja, do, doe maar niet. Laten we iets interactiefs doen. Laten we iets doen met kinderen, tennissen met kinderen. Dan zeggen gemeenten van nou, oké, okay, maar wij bedenken met wie en waar. Nou, dat is goed. Nou, toen hebben ze um, is een klein tennisclubje in de, de wijk Regentessen Valkenbos, uh, tennisclub Breekpunt. Um, en daar met een paar honderd kinderen hebben we getennist. Of ik dan met het aantal leraren. En uh, ja, dat was zo leuk dat enthousiasme. En je gaat een beetje met die ouders spreken. En ook de, de mensen die met mij waren spraken met verschillende mensen. En, en hij kwam erachter dat er toch een heel weinig sportmogelijkheden waren voor die jongeren. Uh, niet alleen maar financieel, hè, dat het natuurlijk minder geld is, maar ook gewoon überhaupt sportfaciliteiten. Specifiek daar in Den Haag? Ja, nou, inderdaad. Dat, dat, uh, eerst heb ik naar Den Haag gekeken. Heb ik ook onderzoek uh, laten, nou, niet laten doen opgevraagd. Nou, toen bleek het verschil van. In, in, in de goede wijken in Den Haag: 80% van de kinderen sport. En in de, in, in de aandachtswijken van Den Haag: 20%, kin, okay. 20 van de kinderen sport. En uh, ik denk van, nou dat moeten we gaan stimuleren. En daar kan ik mijn bekendheid voor gebruiken. En, uh, en zo is het geboren. Dus eigenlijk als een. Als een ja, denk van, nou, laten we kinderen aan het sporten krijgen. En uh, playgrounds gebouwd waar je kan tennissen, voetballen, basketballen. En eigenlijk al heel snel kregen we de feedback van... goh, wat is het fijn voor onze wijken. Minder hangjeugend. die gaan naar, naar, naar het playground toe. Echt waar, ja, het werd echt gewoon gezonder in die wijk. Ja, en toen hadden we echt zoiets van... Zoiets van hey, dit is eigenlijk een, een, een, een sociaal iets. Terwijl ik het eigenlijk zoiets had van... Ja, kinderen moeten gewoon kunnen bewegen, eigenlijk heel simpel. En... Um, uh, en, en eigenlijk, hebben we nu, toen, toen na zeg maar, een jaar of zo, zag je het wel een sociale effecten heeft dit. En, en toen zijn we, zijn we eigenlijk een zou ik maar zeggen, sociaal ingestelde stichting daardoor geworden. Dat we sporten is niet het doel, maar het is het middel. Ja, hoeveel zijn er inmiddels? Playgrounds? Ja, ik weet niet, 85, 86 of zo. Maar de bedoeling is uh, dat we eind van het jaar 100 hebben. Dat vinden we mooi, ons jubileumjaar. Welke topsporter in Nederland heeft er geen eigen playground? Uh, nou, heel veel. Ik denk ik, dat alleen Johan Cruijff... Die, ja. uh, die doet nee, het, ik uh, ik woon op het Edgar pleintje, Dat is ook oh, ja. een playground. Voor ja, maar hem. dat is van Johan Cruijff. Ja, dat is, ook, ja is dat zo? Ja. Nou, dat ja, ja, ja. ja. Johan geeft ja. allemaal namen die eraan. Uh, uh. ja. en ga je ja, nog maar, maar wij, wij hebben dus, he, we dus... We bouwen van die, die veldjes. He, waar je dus meerdere sporten kan doen. En, maar wat wij heel belangrijk vinden, dat is de hardware. Dat is de software. En de software is de invulling. Dat we jongeren die op die pleintjes sp komen, sporten en spelen. En die zich positief uh, eruit springen. Dus of door leiderschap... of door hun enthousiasme. Uh, die benaderen wij en die geven wij... een, een scholarship, een studiebeurs... Okay. om op het ROC uh, een opleiding te volgen... opleiding sport en bewegen. En dan komen ze bij ons weer terug... eerst stage lopen en dan... Uh, uiteindelijk hopelijk werken... Um, om een sport- en spelleider te zijn... Dus maatschappelijk verbeteren ze zichzelf. Dus niet alleen maar is het een, een plek om samen te komen voor de jeugd... maar ook ja, als je je goed gedraagt, zou ik maar zeggen... dan krijg je de kans om door te ontwikkelen. En dat soort jongeren zijn een hele goede rolmodellen. Want iedereen valt wel iets van... Uh, weet ik veel, uh, wessie Snijden van Persie, dat zijn de rolmodellen. Maar dat zijn de rolmodellen voor jongeren van acht jaar, tien jaar. Maar als jij zestien bent en je, ben, je bent niet goed in die sport die je misschien had willen doen. Dan kunnen die, die rolmodellen heel onbereikbaar zijn en heel ver weg lijken. En, en demotiverend werken. Maar iemand waar jij misschien een jaar ervoor nog mee op straat hebt gehangen. zichzelf opeens zo maatschappelijk verbetert. Werkt. Hè, mooi ja. trainingspak aan. En daar echt wat van zijn leven maakt. denk je van, hé, hey, in een jaar kan ik dus die mm. stap ook maken. Dus dat voor ons in de wijk zijn ja, die bereikbare rolmodellen zijn heel erg belangrijk. Je gaat vanmiddag dat vieren in Den Haag. Is Daphne er ook bij met haar petje? Uh, ik geloof het wel, ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Want maar waar... ze is wel echt druk momenteel met haar boek. Maar ik geloof dat ze zich los kan... Uh... Want dat petje dat brengt geluk, hè? Uh, toen wel, ja. 16 jaar geleden. 16 jaar en twee dagen, Het hoeft uh, precies te zijn. Had zij dat elke dag op, op, op de tribune? Ja. Ja. Het zou wel een beetje een het petje nou, ze zijn. Ze moesten wel even zoeken, geloof ik, naar <laughs> inderdaad. Dus we uh, hebben even afgestoft, uh, denk ik. Ja. Ja. Ja. Wat gaat er verder gebeuren vanmiddag? Uh, ik ga tennissen met een... Uh, met, uh, even een kwartiertje tennissen met een, uh, met een uh, groot tennisser. Maar dat is een verrassing wie dat is. En komt maar uit dat, het buitenland dat, aanvliegen. Dat, dat wordt niet teleurstellend, hè? Dat wordt echt een... Nee, dat wordt zeker geen teleurstelling. Maar uh, dat was een verrassing, want het is echt iets leuks voor de buurt. En de premier komt nog ook langs. De premier? Ja, dus die komt ook. Blij. Gaat hij ook tennissen? Dat weet ik niet. Misschien is je scheidsrecht. Dat, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat moeten we even kijken hoe, dat, hoe het zich uh, Ja, maar jij bent ook een VVD'er, dus dan win jij. Uh, nou, als, nee, als het voor zijn campagne het, is... Als, als, als, als het positief voor de campagne is om, om, uh, om Mark Rutte te laten winnen... dan met plezier uh, mag hij voor mij winnen. Ik ben je nog dat. actief in de politiek? Uh, nou, ik heb het uh... vorige partijprogramma heb meegeschreven. De sportkant, ja. uh, zullen maar zeggen. Maar ja, ze zijn nu zo kort, zou ik maar zeggen. Hebben ja, ze geregeerd. Er is ja. Ja, dus niet zoveel veranderd in sporten. De mening is nog hetzelfde. Dus ik, ik, uh, en er zijn, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wel erg grote problemen nu financieel. Dus ik denk dat daar meer de focus op ligt. Joek, ja. ja, Farnesium staat 15 jaar. Gaat hij nog 15 jaar mee hierna, denk je? Ik, ja, aan ik de ene kant hoop ik het wel, aan andere kant niet. hoop ik het wel, omdat we eh, qua continuïteit. En, maar aan de andere kant, eh, als, als overal genoeg sport is... en dat als alle wijken leefbaar zijn en, en iedereen voelt zich helemaal happy... Dan is niet meer nodig. Eh, dan is het niet meer nodig. En dan met een grote glimlach op mijn gezicht eh, zal ik de stichting opheffen. Ja. Dank voor je komst en heel veel plezier vanmiddag. Dank je wel. Half één de hoofdpunten van het NOS Nieuws met Jan van der Putten. Militair Marco Kroon heeft een nieuwe functie. Hij wordt compagniecommandant in Oorschot. Vanaf donderdag geeft hij leiding aan 200 militairen... van het 17e Panzer Bataljon. Kroon is onderscheiden met de militaire Willemsorde... voor heldhaftig optreden in Afghanistan. Autobouw BMW bevestigt in gesprek te zijn over het bouwen van minis in Born. Daarover wordt gesproken met Netcar en het Eindhovense bedrijf VDL. De hoofdvestiging van mini zit in Oxford en er is verdere groei nodig. En er wordt dus gepraat over Born. Duikers van de marine en het leger zijn voor de kust van Vlissingen op zoek naar een historisch schip dat daar in 1689 is vergaan. Restanten van het admiraalschip de Walgeren liggen waarschijnlijk in de monding van de Schelde. En de man uit Weert die vastzat omdat hij geprobeerd had zijn vriendin te wurgen is vrijgesproken omdat zijn dossier zoek is. De rechtbank in Roermond had het dossier naar het OM verstuurd, maar daar is het niet aangekomen. En het OM is nu in beroep gegaan tegen die vrijspraak. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Het is momenteel in een groot deel van het land bewolkt en op de oostelijke Waddeneilanden regent het nog een beetje. Ook in het binnenland zien we een paar buitjes terug. De temperatuur ligt nu tussen 17 en 19 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk op de Waddeneilanden droog. Het breekt misschien de zon daar nog even door. In de rest van het land zien we een afwisseling van zon, stapelwolken en ook een aantal buitjes. Namelijk in het midden en oosten van het land, daar is de kans op buitjes het grootst. De temperatuur die loopt uit een van een graad of 18 aan zee tot 21 à 22 graden in het oosten van het land. Er staat erbij een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en die is bovendien ook wat vlagerig. Vanavond verdwijnen de meeste buitjes, vannacht is het overwegend droog en koelt het af naar een graad of 12. Morgen dan zien we opnieuw zo'n afwisseling van wolken en zon. En vooral in de middag trekken er een aantal buien over het land. Er staat minder wind dan vandaag en het wordt morgen zo'n 21 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het zelfs nog enkele graden minder warm. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een alcoholverbod voor jongeren onder de 18. Dat wetsvoorstel dient ChristenUnie-Kamerlid voor de wind vandaag in. En de ministers van Financiën van de Eurolanden komen vanmiddag bij elkaar. Natuurlijk om opnieuw te praten over de eurocrisis.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 Ways to Lippens bij de tijd in de tour heeft. Nieuwe Westra nog steeds de snelste tijd. Hij heeft nog steeds de snelste tijd, nog steeds 10 seconden sneller dan Gustaf Larsson. En nog 23 seconden sneller dan Luis Leon Sanchez. Er is wel een nieuwe man op de vierde plek terechtgekomen. Een erkend tijdrijder. Hij mag meedoen aan de Olympische Spelen. Maar niet op de tijdrit voor Engeland David Miller. Die heeft nog wel eens een keer een geweldige tijdrit afgewerkt in zijn carrière. En hij finisht op 1 minuut en 29 seconden van lieve Westra. Het geeft maar even aan hoe hard Westra heeft gereden. Hoewel Miller, die zojuist over de streep kwam, riep meteen in de microfoon. dat hij zich vanmorgen uitstekend voelde. En dan gaat hij van start en dan voelen de benen slecht en dan gaat het helemaal niet goed. We kijken even naar de tijden op het eerste tussenpunt. Want dat is ook wel interessant, want dat betekent zometeen een test voor die tijd van Lieve Westra. Zabriskie bijvoorbeeld is daar beduidend langzamer. David Zabriskie, toch ook een man die een hele goede tijdrit in de benen heeft. Ooit eens een keer de openingstijdrit in de Tour won en toen nog dagen in het geel rondreed. Hij rijdt 1 minuut en 1 seconde langzamer over 16,5 kilometer. Dus dat geeft ook weer aan hoe sterk die tijd van Westra is. En straks... Krijgen we de eerste tussentijden van Bert Graapsch en Tony Martin? En dan weten we echt wel zo'n beetje waar die tijd van Lieve Westra zal staan. In verhouding tot de echte grote namen. Nog even de Nederlanders. Ik noem ze toch maar eventjes. Uh, Westra, dus de snelste van allemaal. Albert Timmer, de tweede Nederlander. 3 minuten 57 seconden langzamer dan Lieve Westra. Dan Bram Tankink. 4 minuten 10 seconden verloren. Kijken we nog verder. Sebastian Langemeld, 4 minuten 42 verloren. Kenny van Hummel. 5 minuten 90. 19. Tom Velers, 5 minuten en 21 seconden. Roy Curvers, 6 minuten en 5 seconden. En dan kijken we naar Karsten Kroon. Die is de langzaamste van alle Nederlanders. Net niet de langzaamste van dit moment in het klassement. 6 minuten en 40 seconden achter lieve Westra. Die tijd van Westra staat dus voorlopig als een huis. Maar ja, straks dan komt de echte test. Dan gaan we het zien of hij het ook kan bolwerken tegen de kanonnen. Tegen de tijdrit specialisten hier in deze Tour de France. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Een alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar. Dat komt er als het aan de ChristenUnie ligt. En vooral aan Kamerlid Joël Wind. Want vandaag op de eerste dag van het reces dient hij een wetsvoorstel in. Joël Wind, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom een alcoholverbod voor jongeren onder de 18 nou, omdat de kennis over de hersenschade uh, bij jongeren onder de 18 jaar, zelfs onder de 23 jaar, uh, onherstelbaar is. Dat betekent dat niet zozeer nog 20 uh, biertjes uh, dat kunnen opleveren, maar elk biertje dat kan opleveren. En die kennis is zo wijd verspreid uh, bij de gezondheidswerkers, uh, maar ook breed in de samenleving, dat het uiteindelijk nu dan de tijd wordt om die leeftijd van 16 naar 18 op te trekken. Ja. Want dat zou betekenen dat we daarmee twee jaar gezondheidswinst kunnen binnenhalen. Maar de vraag is ook eigenlijk waarom niet eerder hè? In, in de rest? Of nou, in heel veel andere Europese landen ligt hij al lang op 18. Ja, daar was al breed draagvlak voor. Uh, kinderarts van de Lely heeft er verschillende voor opgeroepen. Trimmels Instituut naar andere instituten. Ook peilingen in de samenleving bleek dat de ouders ook graag dit zouden willen... en steun in de rug zouden zien. Waarom lukt het dan politiek, niet? Politiek lag het lastig. Um, ja, ik denk aan de ene kant was de alcohollobby heel sterk richting mm -hmm. de Kamer... en aan de andere kant... Partijen die misschien bang waren om betuttelend uh, gevonden te worden... terwijl het hier echt om gezondheidswinst gaat. Maar gelukkig hebben we een aantal congressen gehad afgelopen weken... Uh, die heel duidelijk hebben uitgesproken uh, dat die leeftijd nou naar 18 moet. Ja, dat was voor mij de kans om uiteindelijk toch dat wetsvoorstel... nu uh, met een meerderheid te kunnen indienen. Ja. Laten we het even over hebben. U heeft het ingediend. Uh, stel, het gaat allemaal door. Um, dan zit je natuurlijk met het punt van handhaven. Het uh, blijkt uit onderzoek dat uh, nu al nu het op 16 ligt... dat het moeilijk is om te handhaven, 70 van de de 16-jarige kan probleemloos drank krijgen in een supermarkt. Um, straks wordt dat dus naar 18. Hoe gaat u dat controleren? Want dan moet dus extra gecontroleerd worden. Ja, dat is een heel goed punt. Want je kan het opstellen als je dat niet genoeg handhaaft... dan schiet het nog niet op. We hebben dus met deze wet, maar ook al met de, de vorige wijze... van de drank in wet ingesteld, uh, met name het Partij van de Arbeidpunt, uh, dat uh, op het moment dat supermarkten drie keer uh, alcohol verkopen onder de wettelijke leeftijd, dan moeten ze hun drankenafdeling gaan sluiten. Dat geldt ook voor de horeca. Op het moment dat mensen verkopen aan jongeren, straks dus onder die 18, ja dan krijgen ze een grote bestuurlijke boete opgelegd mm -hmm. uh, en de gemeentes moeten nu ook echt werk gaan maken van die handhaving. Die moeten dus strenger gaan controleren. Maar komen er agenten en... in de kroeg te staan bij de supermarkt? Nou, dat zijn bijzondere opsporingsambtenaren vanuit de gemeente die dat gaan doen. Daar heeft het Rijk en het ministerie ook extra geld voor vrijgemaakt om dit te kunnen doen. Voorheen werd het allemaal landelijk aangestuurd. Tegenwoordig, of met de aannemer van de drank- en wet de wijziging, wordt het allemaal lokaal georganiseerd. En mensen in de lokale gemeenteraden hebben daar ook geld voor gekregen. Dus de, en de norm gaat omhoog, maar ook de handhaving wordt duidelijk verscherpt. Dus er komen extra mensen om dat te controleren? Dat klopt. Voorheen waren dat een bepaalde... Het aantal uh, ambtenaren landelijk, uh, dat waren veel te weinig. En nu moet dat lokaal geregeld dat is worden. Gelegd. Ja. Ja. Um, de, de, uw voorstel kan op een meerderheid rekenen, maar de vraag is natuurlijk wel... is dat na de verkiezingen ook nog zo? Nou, Gelukkig zien we dat uh, partijen als GroenLinks... Uh, maar van de dieren, de SP, dit wetsvoorstel ook zal steunen. Dat hebben ze ook in de verkiezingsprogramma's neergelegd. En daarmee hebben we een ruime meerderheid. Ook na 12 september verwacht ik uh, waarmee het wetsvoorstel een meerderheid uh, blijft halen. Uh, dat kan natuurlijk per partij wat verschillen. De ene partij zal misschien minder zetels halen, waarbij de andere partij zoals de SP nu groot in de peilingen staat. Maar netto zullen we uitkomen is de verwachting op een ruime meerderheid zoals we dat nu ook kennen. Ja. En dus moeten we dit uh, in 2013 kunnen gaan organiseren. Even nog tot slot. Waarom komt u nou eigenlijk op de eerste dag van het reces met dit voorstel? Oh. Zoals ik vertelde, we hadden dit wetsvoorstel als ChristenUnie samen met Stap, een uh, alcoholpreventieorganisatie al in de maak. Dat, dat lag dus al op mijn bureau een aantal weken. Alleen het, ik moest wachten totdat daar uh, echte meerderheid voor kwam. En daarvoor hebben we die congressen nu inmiddels gehad van de Partij van de Arbeid, van GroenLinks, van het CDA, die allemaal heel duidelijk hebben uitgesproken om naar de 18 te gaan. Nou, toen we dat gehad hadden, heb ik de afgelopen maandag uh, de partijen nog een keer bijeen uh, geroepen. En zijn we tot uh, dit wetsvoorstel kunnen komen waarbij uh, CDA en de Partij van de Arbeid, ...nog een extra um, uh, regel in dit wetsvoorstel hebben gekregen... ...om de handhaving nog te verscherpen. En gezamenlijk zijn we er toen uitgekomen. Nou, dan, dan, dan heb je nog even wat tijd nodig om juridisch uren. voor elkaar te krijgen. En nu um, kunnen we dus indienen, zodat we geen tijd verliezen... ...want het moet naar de Raad van State, een adviesorgaan van de Tweede Kamer. Die doen er zes weken over. Nou, als we het met advies terugkrijgen en de Kamer is weer beëdigd... ...dan kunnen we meteen mee aan de slag. Goed, jou ja, voor de wind van de ChristenUnie. Dank u wel. Wat doen bekende Nederlanders eigenlijk aan sport? Dat vragen wij ons af deze, deze zomer vol topsport en afgetrainde atleten. Weerman Piet Paulusma bijvoorbeeld elke dag op tv. Maar hij slaat maar zelden een barbecue over. Hoe blijft Piet fit? Verslaggever Steven Emmens kreeg een exclusieve inkijk. Vanavond aandacht voor de watersport. Vanavond kom ik vanuit de Efteling, hier schijnt de zon. Vanavond kom ik vanuit Hogebeinten. Vanavond vanaf SVR-camping De Gortmuilen in Horst. Allereerst, er is bewolking... nog. Ja, zo kennen we Piet Paulusma allemaal natuurlijk. In volle actie op allerlei locaties in Nederland. Campings, evenementen, je kunt ze gek niet bedenken. Maar dit geluid van Piet Paulusma... 9, 10, 11, maal... Dat had u nog nooit gehoord. Ik vind dat ik dat goed gedaan heb, zelfs tellen, Jeroen. Jij ja, je bent een rotzak, want je, dat, dat heeft natuurlijk wel inbreuk op een ademhaling. Hè? Je weet dat die heel belangrijk is. Wat denk je, ik zou Paulus mij even om zeep helpen? De mensen op de camping hebben geen idee wat je er allemaal voor doet, Piet. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Drie. Nou, jij bent hier in het zweet aan het werken in een sportschool in Leeuwarden. Zes. Je 10. wordt hier afgepijgerd door tenen, 7. Jeroen. Nee, gaan we niet halen, jongens. Ja, zeker wel. Jij bent tussen twee en drie, elke dinsdag en donderdag even helemaal van de wereld. Ik zeg dan tegen iedereen, ja, bekijk het even een uur lang uh, is PP voor Cel bezig. Telefoon is in de kleedkamer achtergebleven. Ja. Toen ik begon met die oefening, kon ik bijna niet van die daar niet afkomen. Hè? Ik spring nu gewoon. Voel je nou ook lekkerder in je hoofd? Ja. Door het sporten? Ja. Want je wordt geleefd door de agenda, de klok, je race van, van, van, nou, ik, van hier ik, naar Tokio. Nou, wat veel van mensen vergeten is dat ik ochtends om kwart voor zes begin. En dan heb je alle deadlines natuurlijk van radio. En dat gaat heel dag door. En de deadlines voor televisie natuurlijk ook. En dat betekent dus dat je altijd in tijden leeft. En is dit natuurlijk geweldig. Tussen twee en drie. En net even tussenuit, vieren we straks weer radio. Laatste stukje. Vier keer, kom op. Eén, twee, drie. He. Ja, je komt zo vriendelijk over op televisie. Maar ja. <laughs> ik zag nu toch wel een zekere agressie. Ja, ik, ik moet hard slapen van hem. In een aparte zaal, zonder verder niemand. Ja, nou, iedereen kent Piet en uh, zijn, is, zijn tijd is natuurlijk schaars. Dus dat, als je continu gestoord wordt uh, door mensen die uh, even aandacht willen... Ja, daar kan ik ook wel heen komen. Maar voor Piet is het lekker dat hij gewoon eventjes uh, zijn training kan doen. Dus dat wij hierbij zijn nu, dat is even een mooie uitzondering. dat, dus dat, is, toch... dat is nog nooit iemand gelukt? Je hebt hem hier naartoe gelokt, een jaar geleden. Ja, ik heb hem gebeld en uh, twee maanden aangeboden om, om het eens te proberen. Kijken of het ook in zijn uh, schema past en dergelijke. En dat is goed gegaan. En wat wil je met Piet bereiken? Ja, dat hij gewoon een gezonde leefstijl heeft. Geen, geen streefgewichten of snelle tijden? Nee, dat niet. Ja, zijn centimeters zijn buikomvang moet belang, is belangrijk. Dat moet in de veilige zone zitten. Ja, en, en hoe zouden wij de veilige zone willen omschrijven, Piet? Nou, gewoon de veilige zone zit ik nu nog in. Maar die kan nog wel wat veiliger. Er is dus wel een van Piet zijn uh, favoriet onderdeel. Oh. Hoeveel kilo uh, heeft Piet nu uh, omhoog? Uh, even kijken, nou 30 kilo. Dat is niet niks. Nee, maar dat kan hij wel hebben ja, hoor. Ik vind dat hij best wel gespierde armen heeft. Drie. Ja. ja. Ik moet hier trainen. Dit. Wat een verschrikkelijke. Sorry Piet. Ik, moet... zal, ik zal het beloven dat ik je niet meer aan het lachen breng uh, tijdens het gewichtheffen. Je zit nu een jaar te fitnessen. Dankzij Jeroen, die heeft je hierheen uh, gepraat. Als hij er niet was, zou je alweer afgehaakt zijn? Weet ik niet. Ik vind het ook belangrijk dat er iemand is die even een stok achter je deur zet. Ik bedoel, van, ik heb de afgelopen weken is het best wel eens een keer geweest dat ik af, af zei. Één keer, maar dan probeer je toch elke week wel één keer te, te zijn. Doe je het omdat het moet? Ik vind dat het moet. En is het dan ook een plicht? Of doe je het met plezier? Oh, nee, maar, nee, je ziet, ik, ik, het is nog niet zo dat ik zeg van, god, wat moet ik inhouden maar het is soms wel eens even moeilijk om de tijd ervoor vrij te maken. En dan is het toch prettig dat uh, Jeroen uh, en, uh, uh, even ja, tot de orde ja, kan roepen. Ja, ja. Kom op, Piet. Ja, af en toe ben ik blij dat hij een week niet kan, uh, of op vakantie is. Nee. En weet je wat nou het mooie is, Piet Woutersma, weer man? Dat je hier elke dag als je hier bent binnen zit. Of tenminste niet te trainen als het rot weer is. Ik sta genoeg buiten als het rot weer is. Ik in ieder geval de, de enige weerman van Nederland... die zijn eigen slechte weer ook meteen aan de lijf ondervindt. Ja, en de missen ze ook. fitter Piet, door de afgelopen jaar? Ja, zeker. Voorspelt hij het weer ook beter? <laughs> nou nee, dat weet ik niet. Maar... <laughs> dus hij blijft nog een jaartje. En daar ga ik wel vanuit, je ja. Je zit er dan vast, Piet? Nog jaren, hoop ik. Ja, het voor vele Nederlanders ongetwijfeld herkenbare verhaal van Piet Paulusma. lekker sporten, maar wel met een stok achter de deur. Anders komt het er maar niet van. Me, the Beatles. Vanmiddag komen de ministers van Financiën van de eurolanden bij elkaar om te praten over de Europese schuldencrisis. Spanje en Italië zitten flink in het probleem omdat ze steeds meer rente moeten betalen. Zweden van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het belangrijkste agendapunt vanmiddag? Duidelijkheid verschaffen over wat ze nu met Spanje willen doen. Ze hebben in die zeg maar, voortop, het hoef- rondje van een maand geleden, hebben ze aangekondigd dat Spanje de banken zou laten oplappen rechtstreeks uit het noodfonds. Maar daar is vervolgens weer verschrikkelijk veel onduidelijkheid over gezaaid. Dus de aanvankelijke euforie is weer helemaal verdampt. Ja, het is trouwens hetzelfde verhaal. Er dus komen een heel stoer verhaal, maar aan het top en daarna loopt iedereen er weer van weg. Ja, dan doet het natuurlijk weer niks. Nee. Zojuist kwam hier het bericht binnen. De ministers van Financiën van de Europese Unie staan op het punt om Spanje een jaar extra de tijd te geven... om het begrotingstekort op 3% te brengen. Zou dat kunnen kloppen? Is dat een logische maatregel? Dat Spanje heeft een aantal structurele maatregelen genomen die wel goed zijn. Ze proberen die banken op de rails te krijgen. Ze proberen die, die deeloverheden, provinciale overheden, onder controle te krijgen, dat is allemaal goed. Maar de recessie heeft daar wat harder aan gepakt dan geanticipeerd. Dus dat vind ik op zich ze dus de maatregelen, maar nemen, dat ze een extra jaar krijgen om te laten zien of het ook werkt, uitwerkt. Dat vind ik niet zo gek. Nee, dat vind ik wel verstandig. Het het probleem was meer dat ze de banken wilden helpen. Alleen in ontzettend veel onduidelijkheid zeiden de Europese ministers dus, hoe dat precies zou gebeuren, of het zou gebeuren, wanneer het zou gebeuren. Dus daar werd het hele effect van een maand geleden weer onderuit gehaald. En ik hoop dat ze daar helderheid over schaffen. Ja, ja. want dat was die afspraak dat de banken mee mogen, uh, die mogen putten uit dat Europese noodfonds ja. op het moment dat er een Europese bankentoezicht is. Hè? Dat was de afspraak. Ja, en daar werd Zegt dat ze proberen dat Europees toezicht op te starten. meteen dit jaar en nog. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar door samen met de bestaande centrale banken. de ECB extra beslissbevoegdheid te geven. Die kan natuurlijk niet zo snel een apparaat opbouwen. maar je kan wel bouwen op bestaande apparaten. Maar er is nu gezegd van. nou, nee, dat gaat nog een jaar duren. En er zijn ook nog andere twijfels van Saïd. Het werd eerst gezegd dat dat fonds. Wat ik trouwens onverstandig vind, rechtstreeks in de markt gaan in interveneren om rentes omlaag te krijgen. Dat is later ook wel onderuit gehaald. Dus het is wel één groot chaos. En ja, die chaos veroorzaakt wantrouwen en dat veroorzaakt hoge rentes. Ja. En uh, geldt dat ook voor Italië? Want daar blijft de rente ook hoog, hè? Italië geldt het eigenlijk een beetje hetzelfde. Italië heeft wat andere soort problemen dan, uh, dan Spanje. Italië heeft kleinere overheidstekorten, maar een hogere schuld. Dat is precies het omgekeerde van Spanje eigenlijk. Spanje groter tekorten, maar een lagere schuld. Ja. Maar daar spelen ook problemen. En ja, hoe onduidelijk het wordt wat Europa ermee gaat doen, hoe meer kapitaalsmarkten gaan twijfelen of ze hun geld terugkrijgen als het geven van Italië. En ze dus een hogere premie eisen. Wat zouden de minister van Financiën moeten doen om die rentes toch naar beneden te krijgen? De manier waarop je dat omlaag krijgt, is duidelijk, adequaat en voldoende uh, hulp geven. Op voorwaarde dat dat strak doorgevormd wordt. Die twee dingen zijn allebei noodzakelijk. Nou, en, wat, en, wat, en wat voor hulp zou dat dan moeten zijn? Wat ook nodig is, Italië momenteel betrekkelijk weinig. Want Italië redt het eigenlijk wel, omdat ze niet zo'n heel groot overheidstekort hebben. Uh, Spanje moet natuurlijk onmiddellijk die banken geherkapitaliseerd worden. Nou, daar zal geld voor nodig zijn, daar is dat fonds voor. Uh, ja, dat moet je meteen doen, of van heel duidelijk tijdschema ge geven... en geen, uh, geen, voorwaardelijke voor geen voorwaarden en zo meer in... behalve natuurlijk aan goed toezicht, dat hoort er wel bij... maar niet ineens nog een stemming hier en een stemming bij. Want anders weet niemand of het nou echt gaat gebeuren... en tot die tijd blijft dan weer twijfelen. Ja, mm. Dus moet Spanje steeds die kapitaalsmarkt in om schuld te herfinancieren... en dat, ja, dat kost ze dan heel veel geld. Ja, heeft u vertrouwen in dat er goede afspraken worden gemaakt? Nou, het, ja, de, de, de, die, in die voortop is een grote stap genomen... De goede kant op, vind ik. Uh, niet voldoende ver, maar in ieder geval gaan ze telkens een stapje de goede kant op. Het lijkt mij dat het nu wel erg duidelijk is dat ze nu helderheid moeten geven. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze daar, ja, dat ze zelf ook niet inzien of ze het niet zo ver kunnen brengen. Uh, maar ja, wie kan het politici voorspellen? Dat <lacht> u niet? Uh, nou, het is nou van mijn vak niet. <lacht> nee, u heeft wel met politici <lacht> samengewerkt, dus u zou het moeten ja, kunnen. Maar ik heb daar ook allerlei onvoorspelbaar gedrag gezien. Uh, kijk, iedereen weet dat dit moet gebeuren. Iedereen weet dat het niet doen alleen maar duurder wordt, maar niemand durft het natuurlijk ik de uit te leggen. En ze zijn allemaal bang voor de populisten. Elk land heeft wel zijn eigen geert wilders die een beetje goed staat. de schreeuw van de zijlijn zonder een oplossing te bieden. Maar niemand durft dat zo hard te zeggen. Ze zijn er allemaal bang voor en praten maar een beetje mee... en zeggen nee, nee, we doen niet echt. En ja, dat veroorzaakt precies die twijfel. Goed. Zweden van Wijnberg, hoogleraar Economie aan de UvA. We hopen dat ze naar u luisteren. Dank. Nee, nee. Nog een, een kort lachje erachteraan. Diontje. Ja, Dion de Graaf komt net binnen. Ja, het weekend goed doorstaan. Ja, ja. genoten van de alleen finale. Maar, Wimbledon. Alleen maar sport gekeken. Soms is wordt het ook is tijd dat je wat met je leven gaat. Dat je naar gaat, buiten hè? gaat. Naar buiten. <laughs> ja. wat ga je vanavond uh, wat ja, vandaag nee, waar, ja, ik, waar hoop je op? Ik hoop op, uh, ik hoop op een Nederlander. Ja. Uh, maar dat is uh, vaak ijdele hoop. Dus uh, ja. Oeh. Ik ben heel benieuwd wat Wiggins doet vandaag. En tijdrit is zo leuk. Ja, hè? Ja, oh, geweldig. Jurgen, Jurgen is er niet. Nee, was Jurgen. Oh, dan doe ik het alleen. Nee hoor, <laughs> hij komt eraan. Hij komt eraan. Ik heb hem Als verdien. het goed is, zometeen Jurgen. In ieder geval, <laughs> Dioden. Kunnen we weer? Ja, daar gaan we.